Daarmee kan de dreiging van een Russisch veto worden omzeild. Rusland zegt tegen opgedrongen bemiddeling te zijn... en heeft naar eigen zeggen net zoveel belang bij een stabiel Oekraïne als andere landen. Bij een helikopterongeluk in Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een reddingshelikopter die meedeed aan een oefening in de Oostzee bij het eiland Zingst. De helikopter zou naar een reddingsschip vliegen om daar een arts aan een touw te laten afdalen...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 Wat de terreurdreiging precies is, blijft onduidelijk. Volgens de teruggekeerde Nederlanders was er in Egypte weinig van te merken. Rond middernacht kwamen de eerste twee toestellen aan op Schiphol... ...gevolgd door nog twee toestellen later vannacht. In totaal gaat het om 750 vakantiegangers die vervroeg terugkeren. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt langzaam naar het noorden. Minima vannacht iets boven nul... De dag begint in het noorden en westen druilerig. Verder af en toe zon, het wordt een graad of 8. Zondag op veel plaatsen zon, maar vooral in het noordwesten ook kans op regen. Ook dan is het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Woord Met Frank Jochemsen Even na vieren is het welkom of welkom terug bij Woord van de VPRO hier op Radio 1. En in Woord laten we heel veel fraaie dingen uit de archieven van de Nederlandse publieke omroep horen. En vannacht verdiepen we ons in verhalen over mensen die de, de regels aan hun laars lappen, zogezegd. Sommigen doen dat zonder dat ze daar specifieke bedoeling bij hebben, zelfs misschien per ongeluk, al wel... Daar heb ik mijn twijfels over. Uh, maar er zijn ook mensen die het heel ernstig menen. Uh, bijvoorbeeld de meestervervalser Geert-Jan Janssen. Picasso, Matisse, Appel. Geert-Jan Janssen kopieerde de stijlen van de grote meesters... en hij deed dat zo ontzettend realistisch... dat zelfs sommige schilderijen van Geert-Jan Janssen... nog altijd als vermeende originelen in musea hangen. Dat lijkt me toch een aardige zoekopdracht als je... Daar is uh, over nadenkt zo. In 1994 liep uh, Geert-Jan Janssen tegen de lamp. En in 2000 werd hij veroordeeld voor vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. En in 2006 had Martin Schiemek een bijzonder openhartig gesprek met de meestervervalser. Luister hier in woord nu naar dat fantastische gesprek uit het RVU-programma Schiemek s'nachts. Meneer Jans, plezier te ontmoeten. Dit is uw stoel, mag ik uw jas aannemen? Ja, mag Dankjewel. Komt ie zitten? Zo, Dali is een matig schilder. Klopt dat? Ja, volgens zijn latere jaren ja. gooide hij met de pet naar je. Ik ja. Ja, Dankjewel, wel, ja. Maar tot, uh, tot 1920, 1928 heeft hij hele mooie dingen gemaakt. Heeft hij toen al zijn Russische vrouw Gala ontmoet... of ging dat sindsdien bergafwaard met hem? Die is wel uh, van grote invloed geweest. Ja. Maar die, negatieve uh, invloed of positief? Ja, ja, allebei. Maar later was ze zo verzold op geld... dat er uh, geproduceerd moest worden. En ja, Dali is een kunstenaar die... Uh, ja, hij was meer acteur dan, dan, dan, dan, dan schilder eigenlijk op, in zijn latere jaren. Maar dat bent hij toch ook een beetje acteur, nee. Jawel, maar dat betekent niet dat je dan steeds betere schilderijen gaat maken. Ja, bij bij is het eigenlijk een beetje met geld begonnen. Dus dat zou betekenen dat ik nou op uw top bent als schilder. Ik begon met liefde voor geld en nou houdt hij echt van schilderen. Nee, ik ben nou begon. gaat hij echt de Janssens maken. Ja, dat is wel zo. Dat laatste is wel zo. Maar ik ben begonnen met gebrek aan geld. En, uh, nee, ik kon de huur niet betalen op tijd van mijn uh, winkeltje. Oh, dus laten we dat verhaal over armoede, dat vinden mensen altijd prachtig. Laten we daarmee beginnen. Hoe arm was ik geweest? Arm is misschien het goede woord niet. Ik was gewoon geen goede, geen, geen, geen zakenman. Ik had een galerie en uh, het lukte mij niet uh, om de huur op tijd te betalen. Ik had prachtige schilderijen, allemaal eerlijke, echte schilderijen. En ik denk ook wel dat ik uh, maar Sorry, te vroeg was. Uh... Hoe, hoe kom je aan prachtige schilderijen zonder geld? Ja, in, uh, in de tijd dat ik uh, in Amsterdam ging studeren, uh, kon je op die rommelveilingen, dat vond ik leuk om daar uh, rond uh, te lopen, te zoeken op die kijkdagen, kon je in die tijd uh, kon je nog schilders uh, vinden, bijvoorbeeld Charlie Thorop, dus Bergers School, voor 100 gulden, 150 gulden. Over, wel, over welke tijd heb je? Begin u? jaren 60? Begin jaren 60, ja. En die hele Bergerse school, bijvoorbeeld uh, uh, Leo Gestel, uh, Piet van Wijgaard. Er was tientjeswerk, uh, die Amarillische. Uh, dat zijn kunstenaars. Villarski, daar waren er zoveel van, uh, dat wou eigenlijk niemand uh, hebben. En die heb zich als student kunstgeschiedenis ontzegd en maaltijd, en die heb zo'n ja. schilderij gekocht. Ja, dat deed ik graag. En ja. Dan, ja, dan ging ik natuurlijk ook wel weer eens een keer een schilderij verkopen om een ander te kunnen betalen wat ik nog liever wilde hebben. Uh, ik was echt een verzamelaar en Habert uh, was ik in die in, tijd. In die tijd, uh, begin jaren 60, schilderde ik nog niet zelf. Jawel, ik heb altijd wel geschilderd en getekend. Ja. Uh, altijd, dat wil zeggen vanaf uw. Uh, Zolang ik me kan herinneren, ja. Werkelijk, als kind al. Ja, ja. ja. Maar dan op het... Uh, ik, be uh, ik tekende wel eens op de beslagen raam, maar dat, uh, dat telt niet. Of telt dat ook? Ja, Wa ook. Alles, ook de... alles tekenen, telt. Ja, ja, natuurlijk, ja. Waar begon je op? Ja, papier, denk ik. Uh, gewoon uh, tekeningen maken. Je ja, had toen uh, dat hele goedkope uh, krantenpapier. Hè, daar kon je dan... Uh, wij woonden in de buurt van Eindhoven. Bij het Eindhoven's Dagblad kon je zo'n hele rol uh, halen. En dat, uh, daar had je echt meters uh, papier tot je beschikking. Uh, maar het werd heel snel bruin en... Uh, en, en verging heel snel. Maar het was geweldig dat je zoveel eh, materiaal had. Ja, over materiaal zullen we dat later nog hebben. Ik noteer dat materiaal bespreken. Want voor iemand die vervalst andere schilderijen. is heel belangrijk waar die op schildert. Hè? Ja. Ja. Dus eigenlijk dan zo'n materiaal te vinden... om uh, oud schilderij te ver verwaardigen, dat is een hele klus. Daarover later. Helpt u me herinneren als ik het vergeet. Maar ik wil graag blijven dus bij... Uh, is over uw jeugd iets te zeggen wat moeite waard is... of zullen we dat over, uh, overslaan voorlopig? Tot, tot, tot die tijd dat hij zit op die rommelmarkt in Amsterdam... was er iets bijzonders voor gevallen? Hield hij van uw ouders? Ja, ja, ja. Heel veel... Had ja, ja. nooit ouders geslagen, zoals kinderen tegenwoordig <laughs> nee, doen? Nee, nee, nee. nee, ze sloegen mij ook niet. Ook niet, dus ja. de, daar kunnen we overslaan. Of is daar toch iets wat u wil vertellen? Nee, dat zal vast wel iets zijn, maar nee, dat is lang geleden. Ja, maar als u zegt ja. zeg dat daar zou vast iets zijn, dan interesseert <laughs> me dat. Wat is dat dan? Wat is dan gebeurd in de jeugd wat opmerkelijk is? Ja, ik weet niet of dat opmerkelijk is. Maar je hebt de vader en je hebt de moeder. En dat zijn mensen, ja, die, uh, daar moet je het mee doen. En daar probeer je op een gegeven moment uh, uh, tegen af te zetten. En je eigen weg te gaan. En uh, nou ja, dat is, uh, dat is uh, gegaan zoals het is gegaan. Je hebt zich afgezet tegen ouders? Ja, ik denk dat alle kinderen dat toch wel op een gegeven moment doen. nou vroeger toch niet? Ja, Toen nou, waren kinderen zijn... nog braaf. Nou ja, zo oud ben ik ook weer niet. Bent u weggegaan van huis? Ik ben gaan studeren in Amsterdam toen ik de middelbare school af ja. kwam. Maar door die tijd dus niet... Uh, ik ben niet voortijdig weggegaan uit Eindhoven. Nee, nee, nee. nee. nee. nee, nee, nee, nee. Dus ik ben... Ik heb, de, ik heb de honger omdat ik de hier van de galerie niet kan betalen. Ik heb de hele mooie schilderijen binnen in de galerie. Ik ben op dat moment... Hoe oud? 22. Ja, ze 25. Ja, ja. uh, uh, 25. jaar. En toen. Toen, normaal zeggen mensen, sluiten de winkel en uh, verkopen die schilderijen. En dan, uh, ja, dan zijn ze mislukt. Ja, daar had ik geen zin in. Ja. Ik wou me niet aan mijn winkel laten zetten. En ik zat uh, in de Rosmarijnsteeg, had ik een hele leuke winkel... En daar zat ik tussen, uh, in de Spuistraat tussen die bekende galeries... zoals De Eend en, uh, en Krikhaar. Die namen kan, je nou, kan ik nou wel gewoon noemen... want die zijn ondertussen wel een paar keer van eigenaar uh, veranderd. En uh, dan zag ik dus... Uh, ja, daar gebeurden wel eens dingen die, uh, die niet helemaal klopten. Ik zag bijvoorbeeld bij Krikhaar een keer de een tentoonstelling... van grafiek van, uh, van uh, Chagall. Met de hand ingekleurde etsen... Ja, dat inkleuren was zo labbekakker gedaan. Maar je moest je echt afvragen of Chagall... die was natuurlijk een oude man op dat moment. Dus dat heeft Herman Krieger zelf gedaan? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval... Ik zag diezelfde ze kon ik in Parijs ook al snel vinden bij de uitgever. En dan waren ze nog niet met de hand ingekleurd. Ik dacht, mensen dat zo graag willen dan uh, dat inkleuren kan ik allicht beter. Uh, en zo is het eigenlijk begonnen. Yeah. Ja, dat, uh, je hebt ook bij Adriaan Venema... Dat was een, wie was Adriaan Venema eigenlijk? Zegt hij dat in kort? He? Daar heb hij wel eens brieven uh, uh, uh, of boeken van, van, van, uh, van inscripties... Ja, uh, ja, hij had een uh, leuk, uh, mooie boeken, Antiquariaat uh, op het Singel in Amsterdam. En ik woonde een paar huizen verder, uh, toeval eigenlijk, uh, zo leerde ik hem kennen. En uh, ja, hij was natuurlijk ook de schrijver uh, van, van, van een hele serie romans... maar ook van al die boeken over kunstenaars en schrijvers uh, in de oorlog... Uh, waar hij na, na ging of ze, hoe, hoe fout, hoe slecht ze waren geweest... Uh, ik denk dat hij zelf uh, ook uh, nou, tamelijk slecht was. En daardoor ah. het fijn vond om uh, uit te zoeken hoe slecht andere mensen waren. Ja, hij, is, hij heeft zelfmoord gepleegd ja. later. Dus niet over hem, want, want, want ja, hij is toch dood. En, ja. Uh, ja, dus, maar laten we dat over hebben dat, dat op een gegeven moment... want toen was dus ik niet nog gebrueerd met hem... dat ik gaat voor hem inscripties in de boeken doen om de waarde te doen stijgen. Hoe ging het precies en waarom deed hij dat? Want dat deed hij toch niet voor geld of toch wel? Ja, de, de, zo'n boek werd tien keer zoveel waard eh, als je daar iets in schrijft. Eh. Alsof hij de auteur bent? Ja. Of iemand anders, een bekende verzamelaar. Of, eh, ja. Maar waarom deed hij dat niet zelf? Kon hij niet schrijven? Ik denk dat ik erbij beter aan was. Maar, of, of was hij minder bang? Of... Ja, ik denk dat hij niet zo goed kon. Maar, maar hoe, wat moet je voor kunnen om... om, om dan deed hij iemand na weer. Ja, ik kon vrij snel het handschrift van iemand anders uh, imiteren. En dat kunt hij nog? Ja. Zou je dat... Gaan we dat proberen? Hier is mijn handtekening. Zou je dat willen proberen? Maar heel snel. Dat, dat, want als hij te lang over doet, dan kan dat iedereen... Hier hebt u de potlood. Ja, maar ik... De, de, ik uh... Zou dat kunnen? Ik moet daar altijd wijzen. Dus zullen we inmiddels luisteren naar de muziek die je hebt meegebracht? Ja, is goed. Wat wordt dat? Uh, ik denk uh, Rowan Heerzen, Goud. Rowan Heerzen, Goud. Oké. Okay. Probeer die maar. Oh ja. Hebben ze voorspeld? Tal wind en elke luid, dat handen over het veld. Smeer is hangt het liege licht over het laie land. Het harde, witte, voren land, hier is meer alle hand. Met zijn grote mond. Regen heeft geen schien van kans. Op de verstoven grond. Soms kunt er een regenboog. Soms ruikt het duivel brand. Soms dan denkt de je, BOSL. zelf is veel meer aan de hand. Tell me Nog niet afgelopen, nee. Dat is een plagerijtje van, zien. Ja. Daar houdt hij van, van plagerijtjes, hè. Naar Chimek, nachts. Ik vraag aan mijn gast Gert Jan Jansen: Hoe moet ik je noemen? Ik kan toch niet zeggen meester, vervalser. Ik vind dat tamelijk plat. Hoe, hoe noemt hij zich? Bent u een schilder? Ja. Dus uh, ik ben in gezelschap van Gert Jan Jansen en kunstschilder. Hoewel autodidact, ja. ja, geen academie gedaan. Geen academie gedaan. Uh, waarom heeft hij uh, Rovenheuzen meegenomen? Wat, waar, wat hebt hij met ze? Ja, ik vind het een prachtige uh, soort muziek. Uh, het lijkt uh, vaak op het eerste gezicht een soort uh, dorpshoenpapa: uh, hoempapa... een beetje een carnavalachtig uh, orkest. Maar zoals deze, dit uh, goud wat we net gehoord hebben... dat, dat ze die slepende tempo, uh, die melodie, uh, is prachtig. En hun teksten vind ik echt uh, vaak heel erg mooi. Het is echt een groot dichter ook. Ja. Uh. Yeah. In de tussentijd heb hij mijn aantekening nagedaan. En vooral dat Schimmek, dat is... Uh, that, ik zou zeggen, ja, yeah, dat is mijn aantekening, dat heb ik gezet. En dan heb ik getekend een figuurtje... zoals ik die onder de naam Anone in Groene Amsterdammer... Um, vaker maak, iedere week dus. En die figuurtje hebt je ook zo nagedaan... Dat, dat is zo voor Groene Amsterdammer die figuurtje zou kunnen maken. Dus ik ben een gevaarlijke man. Niet zozeer omdat hij dat kan, maar omdat de experts... Het echte van het onechte niet in staat zijn te onderscheiden, toch? Zoals... Nee, vaak niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee. <lacht> en uw psychiater heeft ooit gezegd: dat is. die heeft ooit gezegd dat. ik duivels plezier in het onderoud halen van autoriteiten heb. Ja, ja, ja, ja. En dat klopt. Ja, dat was de conclusie, ja. Ja, ja, ja ik heb uh, ja. Vijf jaar op de bank gelegen. En, uh... Vrijwillig? Ja, ja, ja. Maar waarom dan? Als je, die, als, je, als je dat plezier hebt, hou hem toch, zou ik zeggen. Ja, dat heb ik ook gehouden, ja. Maar waarom ging hij daar liggen? Of moest dat van de justitie of zo? Ja, dat, nee, dat moest eigenlijk niet. Maar er was toen een, een probleem. Eh, toen hij voor, voor het eerst in de krant kwam... met al die, uh, die enorme oplages van uh, appelrito's... die tevoorschijn waren gekomen in Nederland. En, en toen had ik een hele slimme advocaat. En die, die heeft die hij die gemaakt, die lito's. Ja. ja, daar ja, had ja. ik mee te maken. Ja, ja. En die zei... Uh, uh, zorg jij voor, uh, voor, voor uh, psychiatrische of uh, psychologische rapporten uh, op mijn bureau... Dan, uh, dan, dan, dan, dan hou ik jou uit het gevangen. Uh, dat, dat zei hij eigenlijk. Uh, dus, uh, yeah, toen, maar ik ben toen uh, aan zo'n therapie begonnen. Maar ik vond het een, uh, een grote luxe. en uh, dat, uh, nee, Heel interessant uh, om te doen. Ja. En zeer leerzaam ook. Ja. Wie was de eerste autoriteit in uw leven? Ja. Ik denk. Uh, ja. De, de burgemeester of zo. Denk ik, van het dorp. Of mijn vader misschien. Ja. Hebt u uw vader ooit onder oud gehaald? Uh, ja, we hadden wel discussies uh, over allerlei dingen. Maar, maar niet, dat ging met woorden. Uh, ja. Dus niet genoeg. Dus ik dacht. Later, ik moet dat beter gaan doen, ik moet de. Autoriteiten uh, meer bij de neus nemen dan mijn vader. Ja, ik weet niet of het speciaal met mijn vader uh, te maken had. Maar in ieder geval, het is iets wat ik. Uh, uh, ik heb een hekel uh, om uh, in de rij te lopen. En uh, ik heb een hekel aan uh, ja, uh, op school al uh, klassikaal uh, dingen te moeten doen, tafels te moeten opzeggen, een liedje te moeten zingen op uh, commando. Daar, daar ben ik heel slecht in. Uh. Ja. Hoe dat komt, weet ik niet precies. Ik denk niet dat dat allemaal de schuld van mijn vader is. Uh, nee, dat geloof ik niet. Ja. Uh, mijn vader had, hield daar ook niet van. Uh. Um, dus op een gegeven moment... ziet ik bij Krikhaar dat Chagall... is matig ingekleerd. En ik denkt, nou, dat kan ik beter. Ik moet die hier nog altijd betalen. Want dat hebben we nog niet uitgelegd... hoe dat precies is gelukt. En... Waar begon ik dus mee? Want op dat moment. Ja, je hebt wat geschilderd en getekend, maar ik was niet echt uh, schilder. Dus dat, dat, dat, komt, dat het bij je opkomt om iets na te maken. Dat, dat... Nee, het dat is geleidelijk aan. Uh, ontstaan. Uh, Waarmee is dat uh, begonnen? Uh, ik, uh, ik denk de eerste. Al, ja, de allereerste. Uh, waren. Uh, Posters uh, bij tentoonstellingen werden posters gemaakt in Parijs. Dat was de gewoonte om bij een tentoonstelling een, een, een, een lito te maken. En daar stond dan uh, een, een, een, een, ten gelegenheid van de expositie. En dan werd een extra druk gemaakt voor de poster van de tentoonstelling. En dat werd op een beetje dunner papier gedaan. En daar stond dan de tekst van de naam van de galerie op en de, de datum en zo. Als je dat eraf knipte, dan had je uh, gewoon uh, een lito. Die, uh, die, die, als je die signeerde, dan, dan, dan, dan was dat ook weer uh, veel meer waard dan ja. zo'n poster natuurlijk. Dat, ik denk dat het zo is begonnen. Ja, maar dit is eigenlijk tamelijk oninteressant. Ik, uh, waarom ja. zeg ik het? Omdat ik eigenlijk in ik geïnteresseerd ben als mensenkenner. Hè? Uh, want ik heb zich later weten inleven in verschillende kunstenaars. He? Zo zeg ik het ja, ja, ja Dus laten we deze bedrogperiode... Want dit is eigenlijk pure bedrog. Ik doe, ik, ik doe het wel in handtekening na, maar dat... Ja. Mm -hmm. Maar wanneer begint hij met kunstwerken na te maken... of was dat nieuwe kunstwerken creëren in de geest van? Hoe zat dat precies? Ja, ik ben, dat ben ik vrij snel gaan doen. Nieuwe, nieuwe werken te maken, te, te, te construeren... die uh, in een bepaalde periode van een kunstenaar pasten... zodat de expert zo kon dateren en dacht dat hij een nieuw werk van die kunstenaar uh, ontdekt had. Wie, wie was de eerste gelukkige kunstenaar die een handje hield? Ja, dat was toch uh, appel uh, in Amsterdam op veiling. Uh, had ik zo'n uh, tekening. Uh, of een gouache ingebracht. Eigenlijk om eens een keer uit te proberen. hoe dat zou gaan. Uh. Dat waren toch niet die kinderen in de sneeuw? Ja. Ja, dat, wa ja. dat was, ja. was meteen ja. de eerste. Ja. Ja. Maar daar, er bestaat toch foto van Appel naast dat. naast dat schilderij. En de, je laat je toch niet naast fotograferen. als je denkt dat het van Gerdian Jansen is? Nee, maar dat dacht hij ook niet. Hij dacht haar. Hij zeker dat hij het had gemaakt. Ja. Het betekent dat. dat hij eigenlijk technisch gezien hè, niks voorstelt. Want een amateur, want in die tijd was hij nog amateur... vandaag praten we met een man van... Hoe oud bent hij? 62. 62, dus vandaag, eh, vele jaren later... bent hij een kunstschilder. Maar toen was hij eigenlijk nog een amateur. En het is gelukt om in geest van... Betekende dat die, die, die moderne schilders als appel... eigenlijk niks van kunnen technisch... Nou ja, het, is, uh, het speciale is natuurlijk dat uh, Apple juist in zijn meest dure periode, de Cobra-periode, uh, zijn best deed om kindertekeningen te maken, te werken als een amateur. Apple heeft ook een paar jaar lang linkshandig gewerkt om juist een soort onhandigheid. Uh, in zijn werk te krijgen. Hebt u dat zelf bedacht? Of uh, wat hij nou zegt? Want dat had hij aan uw advocaat moeten zeggen. Want die kon dan zeggen. Appel heeft Gerard Jan Jansen nagemaakt. Want dat is een echte amateur. Die kan echt niet schilderen. Maar dat was de tactiek niet, bij. Nee, maar nou, nou, ik heb er, er, aldoende echt wel respect eh, gekregen voor eh, appel. Eh, veel mensen denken dat het heel makkelijk Dat kan mijn zoontje ook. Eh, je gooit wat verf op het doek en je smeert het door elkaar... en dan heb je een appel, maar zo gaat het niet. Dat wordt bruin brei, dat wordt poepkleurig, daar heb je niks aan. Het is juist heel knap hoe, hij, hoe helder en sprankelend hij zijn kleuren weet te houden... en daar ook nog een uh, goede compositie in weet aan te brengen. Nee, ik heb daar wel respect voor gekregen. Kinderen in de sneeuw. Dus niet kinderen in de poepklerag sneeuw... maar in echte sneeuw. Hoe lang hebt hij daarover gedaan? Ja, dat is het eerste werkje. Daar ben ik toch wel een paar weken mee bezig geweest. Hoeveel kinderen en sneeuw gingen door de play? Ja, en de prullenbak ging er wel aan. heleboel, ja. ja. En, maar goed, dat, je noemde dat wel eens een schilderkraken. hè dus, ja, ja. Dat vond ik fascinerend. Ja, ik ja. hoe, hoe, want op een gegeven moment, al ken je hem niet persoonlijk krijg je de indruk dat hij hem kent, hè? Ja. ja, dat je heel dichtbij kan komen, ja. ja. Ja, en dat je ook echt werk uit handen neemt van die kunstenaar... Ja. Ik, moet... ik, ik ben ook op een gegeven moment gaan denken... Ja, ik maak geen vervalsingen. Dat doen andere mensen. Ik, uh, mijn schilderijen en tekeningen werden steeds goedgekeurd door de experts. Ik ben echt gaan denken in de loop van jaren. Ik maak echte Picasso's, echte tekeningen van Matisse en schilderijen. Dat, uh, vervalsingen, dat doen andere mensen. Ja. Er was... In, ik, ik ken vast die naam. Dat was in Hongaar. Hij vloog in 1956 aan Hongarije. Hij woonde op Ibiza, ja, geloof ik. Ja, Hoe heet hij ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, weet ja. Orson Welles heeft over ja. hem een film gemaakt. Ja, ja, ja. En in dat film zit hij ook dus in de geest van te schilderen. En eigenlijk, dat, ik heb dat gezien jaren geleden en het staat op mijn netvlies. Die man legt uit aan de cameraman. Ja, en dan ga ik een tekening maken, Picasso, precies. dat en dat jaar, 1938 geloof ja, ik. En hij gaat dan staan en hij, je ziet hem Picasso worden. En dan wordt die weer iemand anders. Je ziet hem eerst zijn mimiek veranderen. Zijn bewegingen worden of zwieriger of korter. Het, het, het is een heel emotioneel moment. En dan komen, komen die... Die, die, die, die bewegingen van het lichaam komen op de doek. En daar staat de meester. Hebt hij dat ook beleefd deze momenten? Ja, ik, ben wel eens, ja, ik heb wel eens gedacht... Hey, nou, nou komt er ineens iets tevoorschijn. Ja, heb ik dat nou echt gemaakt? Dat vroeg ik me wel af. Ja. Ja. Iets waar ik heel lang naar gezocht had. wat ik ineens ontdekte dat dat tevoorschijn kwam. Op die bepaalde manier. Zijn dat, we, wees niet, alsje, alsjeblieft verlegen over. Ik, want ik vind dat van grote waarde om die getuigenis van je te horen, maar ik wil je niet ergens in, in duwen. Dus dat moet wel uw beleving zijn. Ik kan me. Uh, wat is dat voor? Wat gebeurt met je als je een echte Picasso maakt? Want ik heb respect voor Picasso, neem ik aan. Nee? Ja, zeker. Ja, ja, prachtig kunstenaar Hij ja, heeft hele mooie dingen gemaakt. En als je iets maakt. Dat je, dat je weet, daar zou zich Pablo niet voor hoeven schamen. Daar zou hij zelf trots op kunnen zijn. Mm -hmm. Wat gebeurt dan in je? Ja, dat geeft uh, geweldig uh, goed gevoel, uh, voldoening. Uh, ja, dat is prachtig. Want normaal moet een schilder heel lang wachten op erkenning. Maar op het moment dat je in de geest van schildert. dan heb je die erkenning meteen. Ook al zou je dat voor jezelf houden, die schilderij. Ja, het is een uh, makkelijke manier om bij iemand anders achter op de bagagedrager te springen. en uh, zo. De, de, de, de, de gebruik te maken van zijn bekendheid en beroemdheid. Uh, ja, ik voel me ook eigenlijk meer een. Uitvoerend kunstenaar, dan euh, zoals in de muziek euh, mensen een, een, een, een, een, een compositie, een partituur van een, van, van een componist euh, zo authentiek mogelijk uitvoeren, zo kan ik de partituur van Picasso en Matisse euh, zichtbaar maken. Daar kan je het mee vergelijken, denk ik. Oef. Hoe was Matisse als mens? Dat was een lieve man, denk ik. Uh, zeker vergeleken bij Picasso. ze waren vrienden. Matisse was uh, tien jaar ouder of twaalf jaar ouder. Matisse was een man die. Uh Um, uh, bijziend was, uh, een dikke glazen in zijn bril had... heel dicht op zijn model uh, moest zitten, anders zag hij niks. Maar als hij dat dan zag, daar spreekt echt uh, ja, verwondering, bewondering... Uh, uit uh, wat hij ziet, wat hij dan getekend en geschilderd heeft. Het, uh... Hebt hij zich ooit, want Matthijs heeft hij ook uh, uh, geschilderd. Ja, ja, ja. Was hij dan ook ander mens... Zoals wanneer een acteur een bepaalde rol speelt dat die Ja, dan... ja, ja. Nee, en, uh, Picasso was echt een uh, als mens een vervelend rotventje. Ja, maar je als is hij maakte. Als in Matisse was even, was I die dag ook anders. Hebt hij die hmm. dag anders omgegaan met uw vrouw bijvoorbeeld? Ja, maar het loopt bij mij nogal door elkaar heen. Ik heb uh, dagen gehad dat ik smorgens een Matisse maakte en smiddags een Picasso. Uh, het is iets wat... Uh, Matisse tekende met een zacht uh, uh, houtskoolstaafje. Uh, bij Picasso raakt het... Uh, de, de tekenstift wordt zo, ja, scherp als een uh, scalpeermes, heb ik wel eens gezegd. Hij demonteerde ook zijn modellen. En stelde dat dan weer samen tot een, tot een ander geheel, tot een Picasso... Uh, dat, is, dat is een groot uh, verschil. Uh, ja, het is een, uh, ja, ja, ja, Picasso is veel agressiever uh, in zijn dingen. Maar het is bij mij heel ambachtelijk uh, geweest altijd. Het is een, um, een kwestie van materialen, van proberen, proberen... totdat, uh, ja, totdat het lukt om iets tevoorschijn te krijgen... wat, wat, wat, wat ik goed genoeg vond. Uh, maar het is niet zo, als ik een Picasso wilde maken dat ik dan ook zo'n Bretonse streepjes uh, trui aandeed en zo. Uh, en ook... Uh rot tegen mijn vriendin ging doen en zo. Nou, dat is flauw natuurlijk, die Brettonse streepjes trui. Dat is flauw. Maar dat zich inleven, dat was niet uw ingangspunt uh, in, in Valshoek. Zoals bij nee, die Hongaren. Nee, ik kijk naar de tekening. Ik ging echt, zeg maar, bijna wetenschappelijk, uh, in laboratorium bijna onderzoeken de, de verf en de, de manier, van, uh, de manier van, schilderen, van schilderen. De manier van tekenen. Daar ging ik van uit. Jammer is dat echt. Ik ben een beetje te dat ik had toch verwachtingen. Ik dacht dat ik een duivelse kunstenaar heb ontmoet... die echt al die meesters in zich heeft... die ook op mijn verzoek als Picasso zou kunnen antwoorden. Namelijk ik zou kunnen zeggen, rot op, gimme. Ja. Maar dat zou je niet doen, want ik ben erder Matisse. ik ben lief, lieve man. He. Bent u lieve man? Uh, ja, nou ik denk het wel, ja, ja, ja, ja. maar je, nou, je kunt proberen om een boos te krijgen, <laughs> zo'n ergens muziek draaien. Ja, is goed. En wat wordt dat deze keer? Uh, Goran uh, Bregovic, uh, uh, echte Goran Bregovic. Ja, ja nou, echte. Vind ik prachtig. Hè. Ja. Ja. ja, goed. Het is niet cover. Nee. <laughs> Een man, hè? Ja, maar een beetje zielig afgelopen. -wa Wanneer? Nou, hij heeft ook zelfmoord gepleegd, dacht ik. Maar waarom is die man eigenlijk... Die, hij is ook arm gestorven, hè? Ja, nou, dus, ja, ze hebben allemaal ruzie gekregen. Hij werkte samen met uh, twee uh, kunsthandelaren. En die zijn nou, ja, allemaal ruzie gaan maken. En uh, elkaar gaan aangeven. En, uh... maar, maar die man heeft nooit die schilderijen ondertekend. Dat deden altijd die... Ja, dat zegt hij. Aha. Ja, dat zegt hij. Dus ik ben alleen een stuk eerlijker dan hij. Want hij, hij zegt, ik heb dat ook ondertekend. Ja, ik zeg gewoon hoe het is nou ja. Dat is de luxe die ik nou heb. Dat ik dat kan. Hoe hebt hij dat luxe verworven eigenlijk? Om waarheid te kunnen spreken? Ja, dat ben ik eigenlijk uh, ja, toch door uh, de, uh, het probleem dat ik in Frankrijk heb gehad met uh, justitie. Je ik, ik, ik werd gearresteerd in 1994. Ja, ja, ja, dan heb ik zes maanden in Huis van Warring gezeten en dan hebben ze me wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. En toen uh, ja, stond de eerste tv-ploeg uh, om de hoek op me te wachten. En uh, vanaf dat moment. Uh, uh, ja, er was er eigenlijk geen ontsnappen meer aan. Tot voor die tijd wilde ik nooit een journalist zien of spreken... of een camera of uh, zoiets, maar uh, vanaf dat moment... Uh, bent u een publiek figuur? Eigenlijk. Ja, langzaamaan geworden. Maar vroeger als niet bekende uh, wereldburger... Uh, was hij een rijke wereldburger. Nou bent hij een stuk minder rijk. Uh, uh, hoezo? Oh, ja, ik ben toch een trotse man. Dus je hebt nou ook toegegeven dat hij meer geld hebt dan we denken. Maar men denkt dat hij nou minder geld hebt dan vroeger. Ja, nou, het is, uh, natuurlijk er zijn grote bedragen in die tijd binnengekomen. Ja, ja. Jo, maar rijkdom is... Uh, nee, ik vind het veel leuker nu uh, eigenlijk. Nu is het, geest, nu is het ja, leuker. Ja, ik vind het nu veel leuker. Ja, ja. Maar toen zat hij in een kasteel, hè, toen hij gearresteerd werd. En dat vind ik geweldig. Uh, is, is, dat moet toch ook overdreven zijn? Daar waren dertig zalen of grote kamers. Dertien. Dertien wil ik dat wilde ik ook zeggen. Maar ja, ja. ik kijk in de ogen en ik overdrijf ja. bijna automatisch. <laughs> dat is ongelooflijk wat met me gebeurt, wat voor invloed je op mensen hebt. Dus in dertien kamers er waren twaalf ateliers. Wat deed in die dertiende kamer? Uh, eten en slapen. Ja, en twaalf ateliers, en iedere atelier was uh, gewijd aan één kunstenaar. Ja, ja, ja. Dus dan ging ik eigenlijk die kamers lang zoals een hoerenloper de hoerenkast. Uh, ja, als je wil kan je het zo daarmee vergelijken. Maar ja, met, dat is ja. heerlijk, omdat ik hoefde niet te betalen, ik kreeg betaald. <laughs> Ja, het was. dat ja, was het echt een hele productieve periode. Ik kon al die materialen, al die documentatie die ik had, daar in zo'n salon het laten liggen. En uh, ja, van het een naar het ander lopen op één dag. Uh, ja. Ja, het was geweldig. Uh. En ik, ik, ik was daar tamelijk in geheim, want ik veranderde ook van adressen en. Je ook Nederland. Omdat in Nederland waren ze op de spoor geweest in die tijd. Ja, ze hebben me toen in de opsporing gezet ja. in Nederland. Ja. Ja. Dus je leeft daar dus in weelde, Maar heel teruggetrokken. Ook heel bijzonder. Want de meeste mensen die geld hebben... die willen dat iedereen dat ziet. Hè? Maar van, ik wist dat eigenlijk bijna niemand. Nee. Was je toen getrouwd? Je hebt uh, twee kinderen. Ja, uh, uh, ik, ik woonde daar met een vriendin. Uh, met Ellen... Met een vriendin of met uw vrouw? Nee, die is uh, toen uh, in, uh, in Nederland gebleven met de jongens. Oh ja. Dus uh, hoe waren de jongens, hoe oud waren de jongens toen je wegging? Uh, ik denk veertien, uh, uh, nee, uh, ja, dertien en vijftien, uh, denk ik. Ja, ik, ik ga dan weg. En die vriendin, die namt je mee of die hebt je daar ontmoet? <laughs> nee, die is... Uh... Die is, me, dat was, die is me achterna gekomen naar Frankrijk. Dat was mijn buurvrouw uit Edam, was het. Uw buurvrouw in Edam. Dus die kamers wisselden al in Edam. Ik ging van de huis naar de buren. Dus eigenlijk was dat een hele opluchting voor Edam toen ik weg was. Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja, ik probeer je ja, aan het vertellen te krijgen. Luisteraar, soms praat ik te veel. Maar soms is het ook niet makkelijk. Want je, ik spreek hier met een man met pretogen. Een hele leuke man. Maar hij vertelt, hij vertelt eigenlijk niet, niet vanzelf. Hè? Hoewel je een boek hebt geschreven. Zeg dan tenminste iets over die boek. En waar kunnen mensen eh, lezend eh, eh, horen? Ja, in mijn boek vertel ik heel veel verhalen. Ja, en want, hoe heet dat boek? Magenta. Oud gegeven door? Nou, Prometheus. Uh, is dat, dat oud verkocht? Nee, het is de vierde druk nu. Uh, maar het is uit de boekwinkel verdwenen eigenlijk. Maar Je moet het bestellen, maar het is, het is te krijgen. Gejat? Oude boekwinkel? Of verdwenen? Nee, hoe, ver, hoe bedoelt hij verdwenen oude boekwinkel? Nou, uh, de, uh, alle boeken die uh, uh, voor 1 januari teruggestuurd uh, worden door de boekhandel... hoeven ze niet af te rekenen. Dus na een paar jaar verdwijnt je boek uit de boekhandel... Oh ja. ja. Dat is een heel domme... Maar je bent, dat, je bent op dit moment heel erg in de belangstelling weer. Ja, ja. Omdat je hebt eigen galerie, klopt dat? Nee, het is niet mijn galerie. Maar het is een galerie waar ik het hele jaar... Die alleen mijn werk wil exposeren. Galerie Vermeer en... Uh, Johannes Vermeerstraat in Amsterdam. Ja. En de eigenaar is... Dat bent hij ook niet. Nee, nee. Dat is een vroegere... Theo is dat. En ja. dat is... Een man die Jabjum heeft gerund? Ja, zeggen ze. ze ja. Zeggen ze? Ja. Bent u nooit geweest? Nou, heel lang geleden wel een keer. Ja. ja. Bent u geweest naar hem toe of naar de meisjes toe? Nee, we gingen toen naar naar Jabjum toe. Ja, of zo, ze, ja. Met z'n allen. Twee ja. mannen. Ja, zoiets. Ja. ja. Ja. Nou, waarom ik stil ben? Matisse, Picasso. Miro, Selmayr. Ja, een prachtige De, kunstenaar. Prachtige kunstenaar. Het mooie vind ik van, uh, van een mooi schilderij en van, van deze kunstenaars die je noemt, uh, als je daar iets van ziet, dat, je, dat, je daar lang, dat ik daar lang naar kan kijken. En dat je daar, terwijl je daar naar kijkt, je gedachten op reis uh, kan sturen. En, uh, je gedachten? op reis kan sturen. Op reis kan sturen. Mooi. De vrije loop kan, kan geven. En uh, dat het eigenlijk een soort medium is. Een soort uh, spiegel... Waar je, waar, waar, waarmee je... Ja, je eigen gedachten... Uh, reflecteert. Uh, en dat kan op ieder moment van de dag... Uh, iets anders zijn. Maar dat, daar, daar is zo'n schilderij... Uh, behulpzaam uh, bij, bij mij. Is er een schilderij die niet van u is, die ik thuis heb en die je nooit zou verkopen? Ja, ik heb een, een, een schilderijtje van Saul Meijer, een, een... Zou u hem kunnen beschrijven en zeggen waarom die nooit te koop zou zijn? Dat is een, een bekglas, een, een pot met abrikozen... Dat is eigenlijk dezelfde compositie van de, het soepblik van Andy Warhol, Maar dat heeft die hier uh, al, al, al 50 jaar, 40 jaar eerder uh, bedacht. Prachtig schilderij, zoals die peren. In, of die abrikozen in het, het peren. Het Stedelijk Museum heeft een variant met peren erin. Zoals die abrikozen in dat glas zitten. Ja, dat is zo met zoveel liefde geschilderd. Zo, uh, zo mooi. Uh, ja, prachtig vind ik. Nee, dat zou ik nooit verkopen. Hmm. Nu. Weet iedereen. Hè, dat hij ooit. vervalste? Gaat iedereen ook vanuit dat hij dat niet meer doet? Nee, daar gaat niet iedereen vanuit. Nee, er zijn nog steeds kunsthandelaren. die uh, proberen. of ik niet iets uh, voor ze wil maken. Oh, dus je wordt eigenlijk belaagd door. Vraag. Ja, de kunsthandel was altijd blij met uh, mijn schilderijen en mijn tekeningen. Niet met mijn boek met magenta, want daar vertel ik al even veel te veel in. Maar met, met, met, met schilderijen, mijn schilderijen en tekeningen waren ze altijd uh, blij. Ja, magenta even tussendoor voor de luisteraars. Ik luister naar Gerdian Jansen, de, de kunstenaar, een schilder. En ook um, ja, oh, zeg maar de dubbelganger van grote meesters. Hij uh, schildert in hun geest, of schilderde, moet ik zeggen. Uh, als ik hem geloof, en ik geloof. Uh. <laughs> Lacht hij nou om mee? Of... Nee, dat is heel <laughs> goed om de verleden tijd te gebruiken. <laughs> ja. uh, magenta, hè, dat, dat, dat heeft een betekenis. Wat voor betekenis precies? Ja, Magenta is een pigment. Het komt ergens uit een berg uh, in Italië. En dat is een, uh, een hele donker paarse kleur. Die um, geweldig is om mee te mengen. En, uh, door, als je er wit bij doet, krijg je prachtige roze kleuren. Maar je kunt hem ook overal door geel, rood, blauw, groen doen. En dat intensiveert de, de, de gloed van een kleur. En je, de, bij het mengen wordt het dus gauw een gauw bruin en bruin. Met magenta blijven de kleuren juist helder en sprankelend. En het had dan ook nog het voordeel, als de verf droogt... Dan ziet het er wat ouder uit. Ja, want dat was wel handig in uw geval. De ja. pa papier moest ook ouder zijn. Ja. Hoe, uh, dus als je... Wat was de oudste schilder die je ooit hebt nageschilderd? Ja, Rembrandt. Maar dat was natuurlijk mo erg moeilijk. En dat is niet gelukt. Nou, het is... Uh, uh, nee, maar het is wel, misschien wel mogelijk... om een schilderij te maken, zoals Frans Hals bijvoorbeeld... zoals het bij hem op het atelier heeft gestaan. Maar daarna zijn er 300 jaar voorbij gegaan. En die, al die kleuren, al die pigmenten... dat zijn chemische uh, formules... Uh, die... Die processen die, die, die stoppen niet op het moment dat het schilderij het atelier verlaat. Dus er zijn kleuren de, de uit de middeleeuwen die groen, die donkerpaars zijn geworden. De olieverf wordt zo hard als, als glas. Ja, ja, ja. En dat geeft een andere patine En dat de, de, de verouderingsproces, als je dat moet gaan versnellen... Ja, dan raak je snel in een soort laboratoriumwerk. Uh, en ik, ik schilder liever. Uh, dus ik heb uh, eigenlijk uh, heel weinig uh, gedaan. Ja, dus is echt eigenlijk, als ik het goed begrijp... oude meesters na, naschilderen, of in hun geest schilderen... is moeilijker, niet omdat zij schildertechnisch zoveel beter waren... maar omdat hun materialen kunnen we niet nabootsen... Want de werking van de tijd is ja. nou eenmaal uh, niet na te doen. Uh, ja, dat is het grootste probleem, denk ik. Maar is uh, uh, zou wel uh, schildertechnisch... Uh... Ah, Rembrandt is heel moeilijk, denk ik. Maar zo als Frans Hals. Ik denk je dat je het kan vergelijken met uh, Chagall, bijvoorbeeld. Ja. Waarom is Rembrandt net tikkeltje moeilijk? Ja, die had een hele speciale techniek. Uh, die... Uh, um... Ja, de, de, de, daarbij uh, had hij heel veel onderschilderingen uh, uh, uh, uh, gebruikt. Uh, uh, maar er zijn dus ook weer... Dat, uh, de, de, de, de, de, hoe heet die uh, professor uh, Van der Weetering, denkt... Dat hij zo'n zelfportret in één dag gemaakt heeft. Uh, ja, ik, ik had dat juist niet uh, gedacht. Zoals, voor zover ik dat heb kunnen bekijken. Ik dacht juist dat hij dat opbouwde. Verschillende lagen over elkaar heen. Ja. En dat, dat, weken, uh, dat hij daar weken uh, misschien maanden aan gewerkt zou hebben. Dat zou ik denken. Maar nee. Het, het, uh, Rembrandt is technisch gezien voor mij een soort raadsel. Uh, waar ik niet uh, weet hoe je dat zou moeten aanpakken. Ja. De autoriteiten, dus de experts, hebben eigenlijk nooit ontdekt dat vervalste. Zij hebben nooit een knoeiwerk aangetrokken, aangetroffen en gezegd, dit heeft eh, iemand anders gedaan. Zij hebben die ontdekt door een taalfout. Ja. Zou u dat willen vertellen? Ja, dat was een... een, een Certificaat bij een schilderij van Chagall, daar had ik een spelfout in gemaakt. Het woord Environ had ik gebruikt bij een datering. En daar had ik een S achter gezet. En dan is het geografisch bedoeld als die S erachter. Maar ah. tijdbepalend moet die S eraf. En daar werkte bij die, dat veilinghuis in München, was dat. Normaal gesproken, als er een fout ontdekt wordt uh, op een veiling... dan bellen ze niet de politie, want dan kunnen ze dat wel uh, iedere week uh, uh, heel vaak doen. Uh, want, het... want even tussendoor, hoeveel procent tegenwoordig verhandelde kunst is vals? Ja, dat is een groot percentage. Dat is, uh, er zijn experts die, uh, die zeggen wel 40, 50 procent. Uh. En hoe kan dat dan dat uh, kunst als belegging nog steeds... Uh, als hoogwaardige belegging geldt. Want dat is toch dan zoiets als beleggen in vals geld. Ja, maar het betekent niet dat... Uh, nee, maar, maar vals geld wordt, uh, wordt door de Nederlandse bank uh, ingenomen... en dan ben, je, dan ben je het kwijt. Maar uh, schilderij, er wordt nooit een schilderij weggegooid. En uh, er, er gaat nooit iets in de prullenbak. Uh, het, blijft altijd, het komt altijd weer een keer tevoorschijn... Uh, ik ben heel wat keren door de Spiegelstraat gelopen... en uh, ook op de dag dat vuilnis uh, buiten staat. Ik heb nog nooit Picasso buiten zien staan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Het komt altijd weer tevoorschijn. En, en, en het blijft ook doordat ik nou uh, in Frankrijk een probleem heb gehad... betekent niet dat alle schilderijen die ik gemaakt heb... dat daar een blauwe zwaailand boven is gaan uh, draaien. Mm -hmm. Die circuleren allemaal gewoon in de, in de kunsthandel. Die komen weer tevoorschijn op veilingen in boeken en catalogie. Of en, zitten in kluizen van banken. Ja, ook. Ja. En dus wordt ontdekt in München. Die Duitsers zijn dus pintlig. Nou ja, ja het was een, toevallig ook nog een Engelse afgestudeerde kunsthistorica die daar werkte. En ja, die wist dat blijkbaar niet. En die, ja, die had ook de week daarvoor dan kan je zien hoe het toeval een grote rol kan spelen de politieman ontmoet op een receptie. Die over kunst gaat in Duitsland. En uh, nou, die hadden een leuk... Die vond hem leuk ja. en zij wilde ja. hem weer ontmoeten. Ja. ja, ja, ja. Oh, dus uw liefde voor de schilderijen. Ja, daar moest hij voor boeten... omdat een kunsthistorica verliefd was op een politieman. <lacht> ja. Ja. ja. Ja. erg, hè? Zes maanden in Frankrijk in gevangenis gezet. ja. Uh, gebrek aan bewees. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat niemand tegen u wilde getuigen. Ja. Uh, t, uh, nou, ze hebben... Uh, 1600 schilderijen in beslag genomen. En uh, dat hebben ze proberen te onderzoeken... op een echtheid. En, uh, 1600 schilderijen van wie? Van uh, schilderijen maar wie was daaronder getekend? Mathis, ja, Dali? Ja, Picasso, eh, Miro, Chagall, eh, Sonia Delaunay, Appel, Jorren, eh, Klimt... Eh, ja, je kan het hele alfabet eh, van de vorige eeuw wel afgaan. Maar dan bent hij toch schuldig? Ja, maar zij moet het leveren. Maar zeker... Nee, ik zou dan zeggen bewijs dat je dat gekocht hebt. Want je ja, kan maar... toch nooit geld hebben om dat aan te kopen? Nou, ik had dus ook wel uh, een, een kleine verzameling, uh, echte werken... en die hingen ook in mijn huis en dat hebben ze door elkaar gehusseld. Dat is de grote fout geweest die ze gemaakt hebben. Ze hebben alles meegenomen. En dat is op het politiebureau door elkaar geraakt. En daarna kon niemand er meer uit wijs raken wat ik had gemaakt... en wat uh, Picasso en Mathis en uh, Chagall hadden gemaakt. Ja. En dan komt hij in zo'n gevangenis. Hè? Als toch wel als gevoelige man, lieve man. Mm -hmm. Matisse-achtig type, zeg maar. Mm -hmm. En daar zitten... Wie zitten daar eigenlijk? Allemaal zo lieve mensen? Of zijn daar ook criminelen tussen? Nou, nee, ik zat uh, op, uh, op een gegeven moment in een cel met twee andere mannen. Eén was, was een verzekeringsman, die was met de spaarcenten van zijn uh, klanten vandoor gegaan. Dat vond ik een zak van een keel. En er was een andere jongen, die had de hals van zijn vrouw doorgesneden. Wat natuurlijk uh, heel, heel, heel erg is. Hebt hij ze dat ook verteld, dat hij dat erg vindt? Ja, nee, daar zat hij echt wel mee. Nee, maar hebt hij ze verteld? Dat vind ik. ik helemaal niks. Ik vind jou een zak. Nee, maar, het was een heel lief jongen. Dat is wel heel merkwaardig om te ontdekken. Maar die verzekeringman was ja, toch een die, zak? Ja, dat vonden we een zak van een keer. Maar en, hebt hij dat tegen hem gezegd? Ja, die hebben de cel uitgewerkt. Ja. Ja. Oh, dus dan heb je verbond gesloten. hij verbond gesloten met die man met die die keil heeft doorgesneden? Ja, in het begin hadden we geprobeerd wel, probeer je in zo'n cel, dat is heel klein en benacht en, uh, en warm in de zomer, zaten onder de dakpannen, en, uh, maar om uh, um, um, um, um dat allemaal goed uh, te doen, maar dat was gewoon zo'n vervelende kerel, daar kon je niet uh, op zo'n klein aantal vierkante decimeters niet meer uithouden, dat was niet te doen. Maar hoe heb, hebben jullie hem uitgewerkt? Voorbeeld, <klaar> en wie heeft dat bedacht? Nou, bijvoorbeeld uh, als we gingen luchten, dat kon dan twee keer per dag, dan ging hij niet mee en had hij mijn sinaasappel op. Nou, dat uh, accepteer je dan op een gegeven moment niet meer. En dus, uh, daar krijg je dan ruzie over. Ja, maar uh, hoe werk je hem die cel uit? Want daar beslis je toch, hij beslist hij toch niet over in welke cel die zit. Ja, maar je krijgt op een gegeven moment dan echt een uh, soort gespannen ruzie uh, situatie. En dan uh, vraagt uh, hmm. die man overplaatsing aan. Uh, zo is het gegaan. Uh. Ja, en toen was ik in uw eentje met die man die... Die mm, keel van zijn vrouw heeft doorgesneden. en is sliep meteen een stuk rustiger. Nou, dat was het mooie. Dat euh, de eerste week dat ik daar was. zei hij al: hij noemde mij Jan. Jan zou ik jouw haar knippen. En uh, ik zei: ja, Hoezo? Uh, heb jij dan een schaar? Ah. Hij was de enige in de gevangenis die scharen en messen had: een hele collectie. En uh, toen had ik ook nog een advocaat. We hadden dezelfde advocaat. En die zei: ja, nee, uh, die celgenoot van jou is een hele aardige jongen. Ja, dat is hem gebeurd in zijn slaap, min of meer. <laughs> maar, uh, nee, maar dat heb ik wel in, de, in het Huis van Bewaring geleerd. Dat heel veel mensen die hele erge dingen overkomen in hun leven... dat ze dat niet expres hebben gedaan. Zoals ze dat daar dan over vertellen, dat is hun echt overkomen In een paar seconden tijd hebben ze hun eigen leven uh, vernield. En dat van een ander ook. thans, dat meisje heeft dat wel overleefd, hoor, waar de keel van doorgesneden werd. Maar het, is, het zijn dingen die, als die jongens dat dan vertelden... dan leek het net alsof ze daar zelf helemaal niet bij zijn geweest... Yes. Je luistert naar Chimex Nachts, Gerd Jan Janssen, auteur van de boek Magenta, die dus moeilijk te krijgen is, maar als jullie aandringen, want dat is wel de moeite waard, dan uh, wordt die misschien nog eens herdruk en geleverd. Uh, Oudgever Prometheus. Die uh, getuigt hier in Chimex Nachts over hoe hem is overkomen om Picasso te schilderen. Matisse, want dat hij zegt, soms vroeg ik me af uh, of ik het heb gedaan. En in de gevangenis hebben die mensen ontmoet die zich afvroegen... heb ik het gedaan dat ik die ander heb vermoord. Nou, als ik mag kiezen, wil ik liever een Picasso maken. Of Dali, al was dat in uw ogen een matig schilder. En ik hoop dat ik nooit iemand vermoord. Ik hoop, luisteraars, dat jullie dat met mij mee, mee uh, hopen dat we allemaal, als we al wet overtreden, dat we dat doen... zoals onze gast van vannacht, Gert. Gert Jan Janssen, die heeft een grote meesters een handje geholpen. Bedankt voor uw bezoek. En veel geluk met uw eigen schildercarrière. Want nu schildert hij onder eigen naam. Galerie Vermeer. Ja ja, nou zo, ja, dank Ik uit 2006 van Martin Schiemek... met de meester Geert Jan Janssen in het RVU-programma Schiemek Snachts. En dit is de VPRO op Radio 1 met woord over laaienlichters, dieven... oplichters, tassentrekkers, noem het allemaal maar op.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 De brave, maar wat moet je nou als je niks hebt? In deze wereld waar je steeds wordt genept, dit is radio 1.